Dit is het lokale Omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het badminton toernooi in de Haspel in Goorlen was een succesvolle avond. Ik sprak met Marieke en zij vertelt de einduitslag. Was het een succesvolle avond? Ja, de avond was fantastisch. Een paar geblesseerden, maar geen ernstige gevallen. Nee, en er was ook genoeg animo, waren er ook veel mensen komen kijken of viel het een beetje tegen? Nee, dat valt mee. Hè. Het is vooral familie inderdaad komt kijken. Dus uh, voor, zo, voor volgend jaar uh, alvast de melding dat iedereen van harte welkom is. Um, heel eventjes uh, ja, de stand, hè, want het is al nou afgelopen. Hè. Uh, er zijn heel wat prijzen weggegeven, we gaan ze niet allemaal noemen. Maar uh, ja, even de belangrijkste feiten op een rij. Ga je gang. Ja. Uh, nou, we hebben dus uh, heren, uh, dames en miksduggels gespeeld. In totaal hebben we... 24 eerste prijzen te verdelen en 24 tweede prijzen te verdelen. En we eindigen ook nog met de loterij vanavond... Uh, het leuke is om te zien dat een paar leden van BC Forno zelf ook in de prijzen zijn gevallen. En ook gewoon andere, van andere clubs en, uh, in de regio. Uh. Dus, dus is het is een uh, eerlijke verdeling. Waren er ook nog verrassende winnaars? Je zegt dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Nou eigenlijk wel, want mijn dochter die is 15 en die heeft dit jaar voor het eerst meegedaan. En uh, die is gewoon eerste geworden in de mix uh, in haar pool. dus ben ik ben kijk wat trots op. Ja, daar kun je inderdaad trots op zijn. En wat is de reden waarom ze gewonnen heeft? Nou, ze badmintond al vanaf uh, een jaar of uh, een zeven denk ik. Uh, dus dat is al de nodige jaren. Uh, en dat heeft resultaat. En het leuke is te zien dat ze dus ook met uh, volwassenen kan meespelen voortaan op okay. dat niveau. Ja, en waren er ook teams uh, zeg maar bezig vanavond die het normaal veel beter deden en nu eigenlijk een beetje tegenvielen? Um, ja, dat is moeilijk in te schatten, omdat we ook uh, clubteams hebben van andere clubs die ik niet zo goed ken. Uh, we proberen altijd wel een inschatting te maken in de van de eigen deelnemers en die hebben wel na verwachting uh, gescoord zeg maar. De badmintonclub Gohlen heeft het in principe over het algemeen goed gedaan? Ja, zeker. Oké, okay, nou gaat die volgend jaar ook plaatsvinden, dat is nog een beetje ver weg natuurlijk, maar uh, ja, zeker uh, ja, uh, volgend jaar dezelfde opzet wederom? Zelfde opzet, inderdaad, en ook uh, de eerste vrijdag uh, na de, ja, de het begin van de zomervakantie. Uh, dus de datum ligt nog niet vast, maar we zitten eigenlijk altijd in dezelfde week. Dus houd de kalender in de gaten. Oké, okay, is het ook gelijk een afsluiting geweest voor het badmintonseizoen? Uh, nou, de jeugd hebben we vorige week afgesloten met een oude kindtoernooi, dat we altijd doen uh, jaarlijks. En uh, de recreanten is dit eigenlijk wel de afsluiting, inderdaad. Tot besluit het weerbericht. Komend weekend een enkele bui mogelijk, maar er is ook geregeld zon. In deze regio wordt het om en beide de 25 à 26 graden. Maandag is het wat wisselvalliger en is het vrij koel cool zomerweer. De temperatuur vanaf maandag ligt om en bij de beide 23 graden. En dit weekend ligt die in de regio Goorle en Riel om en bij de beide 26. Tot zover het lokale Omroep Goorle nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorle.nl